Milieuorganisatie gebruik van rubberkorrels op sportvelden. Dat schrijft Trouw. Sportclubs, gemeenten en bandenleveranciers zijn volgens de organisatie strafbaar... omdat de korrels zware metalen lekken in de bodem. De rubbergranulaatkorrels kwamen vorig jaar al in het nieuws... omdat ze mogelijk kankerverwekkend zouden zijn. Het RIVM concludeerde toen dat de korrels geen gevaar voor de volksgezondheid opleveren... maar dat er gevaren zijn voor het milieu is wel mogelijk volgens het RIVM. In Mexico stad zijn tot nu toe 52 mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Het dodental door de aardbeving is opgelopen naar 230. De meeste slachtoffers vielen in Mexico stad en in de staat Moreles, ten zuiden van de hoofdstad. De beving van dinsdag had een kracht van 7,1. Tientallen gebouwen zijn ingestort. Tussen het puin wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. In Barcelona zijn duizenden Catalanen de straat op gegaan om te demonstreren voor onafhankelijkheid. Aanleiding van het protest was de aanhouding van twaalf politici en ambtenaren van het Catalaanse bestuur gisteren. Dat bestuur wil een referendum houden over onafhankelijkheid, maar dat heeft de rechter verboden. Het protest verliep tot middernacht zonder problemen. De meeste mensen gingen toen naar huis. Een kleine groep betogers heeft tot diep in de nacht voor onrust gezorgd in de binnenstad. Drie politieauto's zijn vernieuwd en zeker één persoon liep verwondingen op. Het nieuwe kenniscentrum voor klimaatadaptie van de Verenigde Naties komt in Rotterdam en Groningen. Deze steden hebben samen het beste plan op tafel gelegd, zegt staatssecretaris Dijksma. Rotterdam bouwt een klimaatneutraal drijvend kantoor voor de medewerkers. En in Groningen komen ze ook in een duurzaam kantoorgebouw. Het kenniscentrum gaat landen adviseren hoe ze zich het beste kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Het weer dan nog, het is vrijwel overal droog. Het blijft ook droog en de zon schijnt geregeld. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment... Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. Ja. En jij beleeft het. Zon. Zon. zon. Zee. Zandvoort, een zomer. zomerhit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 and song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 Hey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 Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer tout seul. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer chez nous. Si ce soir, j'ai pas envie de fermer ma gueule. Si ce soir, et ce soir, j'ai envie de me